...draagt nog wel wat ze altijd natuurlijk, kijk, Ik ben natuurlijk ook niet voor niets uit de VVD gestapt. Dus ik heb dat natuurlijk ook gezien. Ik zie Martijn en Belinda een bepaalde kant op gaan... ...en ik zag Hans een bepaalde kant op gaan... ik zag onze wethouder heel vrij gaan. Ja, dat is gewoon niet goed. Dus als je daarop terugkijkt... ...vind je het jammer dat die partij zo zo is als is? Ja, dat is wel jammer, ja. Ja, ja. ja, en ook die t, t, twee fractie, uh, de fractieleden van de VVD, Martijn Hendricks en Blinda Geurensen, hebben die nog kans om bij jullie bijvoorbeeld uh, terug te keren? Of? Iedereen is welkom bij ons. Iedereen is welkom. Okay. Maar Martijn, uh, dat weet ik van hem persoonlijk, die heeft ervoor gekozen gewoon eventjes een pauze in te lassen. Dus ik verwacht, kijk, die jongen heeft zoveel kwaliteiten.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 Het um, is een bos. Hè? En um, je moet je voorstellen: in, in Nederland uh, komen zo'n 5000 soorten paddenstoelen voor. Heel veel. Waarvan er ongeveer 1000 voor mensen herkenbaar zijn. als je weet waar je naar kijken moet. En van die 1000 komen er ongeveer 250 soorten in het bos in Groenendaal voor. En dat is veel. Uh, dat is echt veel. En. Um,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 Toen Anders zie jullie makkelijk. website toch? Ja, kan ook. Ja. Er staat ook op uh, onze website ja. even googlen naar uh, IVN Zuid-Kennemerland. Dat ja, vind ik dan het meest makkelijk. En het begint dus, het, we hebben het over 24 oktober, dus volgende week zondag, om 1400 uur. Dus om twee uur verzamelen bij het restaurant uh, in Groenendaal.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 Ja hoor. Tot zover, bedankt. En iedereen op weg naar de paddenstoelen. Eh, Oké. Okay. Hé, hey, bedankt. Hey, goed weekend hè. Jij ook. Hoi. Dag.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 Zin en laat je zorgen thuis. Voor het trip in de natuur rond naar de zee. Want deze tijd is toch zo jachtig, laat de spanningen tot huis. De buitenlucht verandert uw humeur. Het maakt niet uit wat je doet in je vrije tijd. Want Nederland heeft mooie plekjes overal.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 Ja, super, dankjewel. Oké, okay. okay. uh, Joyce Tijger van wholefit.nl. Dankjewel voor dit gesprek en uh, inderdaad nog veel succes. Ja, jullie ook. Fijne dag allemaal, fijn weekend. Oké, da. Okay, ja, en dan uh, gaan wij uh, verder naar het volgende muziekje... of meteen door naar de afkondiging, Cor. We, uh, we gaan afkondigen. Nou, dat, uh, Met dit vrolijke muziekje gaan we alweer naar het einde van Goedemorgen Zandvoort 16 oktober...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 En je kunt je als kunstenaar nu al aanmelden via Kunst Drie Daagse. En de drie is als cijfer geschreven at gmail.com. Ik word helemaal vrolijk van dit uh, onderliggende muziekje. Uh, Gert, dankjewel voor de uitzending. Ja, uh, jij ook bedankt. Met de medepresentatie. En volgende week doen we het weer samen, wist we? Vo dat? Volgende week zijn we weer de ja. vaste waarden tussen, uh, tussen 10 en 12 moet ik zeggen. Bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, de Korn natuurlijk ook bedankt voor de techniek